Zes uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. Megens. 3% duidelijke streep zegt VVD. Bomvliegveld eelde morgen tot ontploffing gebracht. En aanklager wil Lens drie wedstrijden schossen. Voor de VVD is de begrotingsnorm van 3% een duidelijke streep. Dat zegt fractievoorzitter Zelder. De vraag of er extra moet worden bezuinigd als het tekort boven de 3% komt. Donderdag komt het CPB met nieuwe ramingen. In politiek Den Haag wordt met spanning naar die cijfers uitgezien. Zijlstra benadrukt dat de begroting op orde moet worden gebracht. Nog los van wat Brussel precies wil. PvdA-leider Samson noemt de 3%-norm belangrijk... maar wijst erop dat je er in buitengewone omstandigheden ook vanaf kunt wijken. Net als Zijlstra wil Samson verder niet vooruitlopen op de CPB-cijfers. Minister Dijsselbloem gaat morgen langs bij de fractievoorzitters van de oppositiepartijen... om te praten over de begroting voor dit en volgend jaar. De politie is in verlegenheid gebracht... door berichten over een opleidingsstop bij de politieacademie. Een woordvoerder van de Nationale Politie had gezegd... dat er voorlopig geen studenten meer worden aangenomen... omdat er nu al een overschot aan politiemensen is. Ook zou een opleiding die voor april op het programma staat niet doorgaan. Het bericht leidde tot woede bij politievakbond ACP. Maar volgens het ministerie is de commotie onnodig... omdat het bericht niet klopt. Er worden volgens het ministerie wel minder studenten aangenomen... maar dat was al eerder afgesproken. De vliegtuigbom die vanmorgen op het terrein van het vliegveld in Eelde werd gevonden, wordt morgen tot ontploffing gebracht. Het explosief is dusdanig verweerd dat de bom heel voorzichtig moet worden behandeld. De Duitse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog wordt naar een andere plek op het vliegveld gebracht om tot ontploffing te worden gebracht. Alle woningen en bedrijven in een straal van 500 meter rond het vliegveld blijven tot die tijd ontruimd. De bom kwam tevoorschijn bij graafwerkzaamheden. Drie verdachten van een mishandeling in Oosterhout... hebben zich gemeld op het politiebureau in die plaats. Het zijn drie jongens uit Oosterhout van 17, 17 en 18 jaar. Volgens de politie kwamen de drie met hun ouders en advocaten naar het bureau. Ze zijn direct aangehouden en zitten vast. In Noord-Brabant, Gelderland en België... zijn bedrijfspanden en woningen doorzocht... in een onderzoek naar fraude met vooral varkensvlees. Volgens het Openbaar Ministerie heeft een vleeshandelaar... daarmee mogelijk honderdduizenden euro's verdiend. Die handelaar wordt samen met nog vijf anderen verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschriften. Ze leverden volgens het OM vermoedelijk meer vlees aan afnemers dan werd gefacureerd. Het ging daarbij vooral om leveringen van varkensvlees aan Chinese restaurants. De beurzen in heel Europa hebben negatief gereageerd op de uitslag van de Italiaanse verkiezingen. Beleggers zijn er niet gerust op dat er in Italië een daadkrachtige regering kan worden gevormd die het beleid van premier Monti voortzet. De beurs van Milaan ging met bijna 5% onderuit... en ook de beurs van Madrid moest meer dan 3% inleveren. De Nederlandse AIX eindigde bijna 1,5% lager. Het waren vooral de financiële aandelen die het moesten ontzien. Minister Blok heeft de Kamer verkeerd geïnformeerd... over de gevolgen van de huurverhogingen, dat zegt de SP. In 2011 zou Blok een rapport hebben gezien... waarin staat dat er veel minder vraag is naar nieuwe huizen... als de huren worden verhoogd. Dat zal leiden tot grotere werkloosheid in de bouw. Volgens de SP heeft Blok de zaken vier keer verkeerd voorgesteld. De Kamer houdt binnenkort een debat over de kwestie. De Nederlandse staat vindt een onderzoek naar de ondergang van SNS Reaal niet nodig. Minister Dijsselbloem van Financiën wil nu vooral vooruitkijken. Er komt wel een onderzoek naar de rol van het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank. En Dijsselbloem bekijkt nog of bonussen kunnen worden teruggevorderd. De Vereniging van Effectenbezitters is teleurgesteld. Als Paus Benedictus donderdagavond aftreedt... zal hij daarna Emeritus Paus genoemd worden. Zijn aanspreektitel blijft uw heiligheid. Volgens het Vaticaan blijft Benedictus ook zijn witte gewaad dragen. Zijn zegelring wordt wel vernietigd... zoals ook bij overleden pauzen wordt gedaan. Paus Benedictus treedt donderdag af vanwege zijn slechte gezondheid. De aanklager betaald voetbal wil dat PSV-speler Lens... drie wedstrijden wordt geschorst voor de vechtpartij... na de wedstrijd tegen Feyenoord. De PSV'er pakte Feyenoorder matthijssen bij zijn shirt. En dat leidde tot een opstootje. Lens heeft tot morgenochtend de tijd om op het schikkingsvoorstel te reageren. Als hij het niet accepteert, komt de zaak overmorgen voor de tuchtcommissie. Het weer nog op de meeste plaatsen is het droog en overwegend bewolkt. 3 tot 5 graden. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Verder verandert er weinig. Morgen blijft het bewolkt. In het noorden klaart het soms wat op. En dan wordt het weer 3 tot 5 graden. Later in de week kan de zon vaker schijnen. En dan wordt het overdag wat warmer. Aan de verkeersinformatie Er ja, staat nu net geen 90 kilometer file. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Naast de dagelijkse files rond de grote steden... loopt het extra vast bij Utrecht op de parallelbaan. In de richting van Den Haag is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Kanalen eiland en het knooppunt Oude Rijn... twee kilometer file. En op die parallelbaan is de rechterreis ook dicht. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A50... vanuit Eindhoven naar Os. Tussen knooppunt Ekkenzweijer en Sonnenbreugel... vier kilometer en veel vertraging op de A50... Van uit Arnhem naar Os tussen Heter en het knop, het Ewijk 7 kilometer. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh.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 En we rekenen door wat je bespaart als je s'nachts de verwarming lager zet. Vooral in minder goed geïsoleerde huizen valt veel geld te besparen. Dat in Casa Groen, dinsdagavond, 10 voor half 8 bij de Vara op Nederland 2. Financier uw Fiat bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op: geld lenen kost geld. NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zes over zes, goedenavond, weer terug in het nieuws. De 3%-norm. Bezuinigen of niet als het begrotingstekort boven die 3% komt? De VVD houdt vast aan dat percentage. De PvdA vindt het belangrijk, maar niet zo heilig. En die twee, u weet, regeren samen. We gaan straks naar Joost Vullings om te kijken... hoe die discrepantie de komende week gaat uitpakken. We beginnen in Italië. Een bescheiden Pierre Luigi Bersani gaf zojuist zijn eerste officiële reactie op de verkiezingsuitslag. De leider van Centrum Links, die een meerderheid in de Tweede Kamer won, wilde zich geen winnaar noemen. We moeten nederig deze uitslag onder ogen komen en ons beschikbaar stellen voor het land, al dus Bersani. Voor ons is het om con en wat questo appuntamento Ribadendo la volontà di essere utili al nostro paese. Dat zei Bersani een uurtje geleden in Rome, Italië, correspondent Angelo van Schaik. Een bescheiden Bersani, maar iemand die in die bescheiden taal misschien ook al wat handreikingen wilde gaan doen? Ja, hij heeft uh, gezegd dat hij wel met Grillo wil gaan praten. Hij zegt het is ook hun land, ondanks dat ze. De afgelopen tijd alleen maar roepen dat iedereen weg moet. Uh, ze zullen nu dus ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het, dat land waar ze zoveel van houden. En, um, maar, zegt Bersani, wij willen wel uitgaan. Wij willen de eerste stap doen. We willen uitgaan van ons programma. En op basis daarvan willen we met Grillo gaan praten. Om te kijken of er toch een regering te vormen valt. Na uh, de ontzettend versplinterde uitslag van gisteren. Kijk eens aan, dus Grillo, die uh, met zijn vijfsterrenbeweging 25% van de stemmen kreeg... Uh, zou hij dan bereid zijn om ook met Bersani te gaan praten... als je kijkt naar de proteststem die hij toch vooral symboliseerde? Nou ja, hij blijft inderdaad maar roepen, iedereen moet weg... en uh, ze zijn, uh, de partijen zijn voorbij, sono finiti, roept hij maar in de, heel, de hele tijd. Maar ik denk, en dat is ook precies waar Bersani op beroep op doet... Dat de, de, de verantwoordelijkheid die ook, best, die ook Grillo heeft voor het land. Eh, dat hem dat misschien was wel, wel parten gaat spelen. want hij zegt dat, het, dat hij het goed voor heeft met het land. Nou ja, hij wil in ieder geval het land niet meer overgeven eh, in de handen van Berlusconi. Dus ja, dan word je eigenlijk automatisch in de handen gedreven van Bersani. Dus die twee zullen eigenlijk min of meer wel door één deur moeten op dit moment. Want daar is geen sprake van, als je kijkt van Bersani, gaat niet met Berlusconi zaken doen ja, meneer Letta, de tweede man van, uh, van de PD, zei gisteravond al dat, ja, dat Berlusconi misschien wel beter is dan Rilo. Dus het, het, ook daar zijn ze het niet helemaal met elkaar eens. Uh, Berlusconi wil wel, wil wel een deal maken met, met Bersani. zegt nou, dan word ik president van de Republiek en dan mag jij premier worden. Dat is althans wat een van de medewerkers van Berlusconi gisteravond zei. Dus ja, het is allemaal nog spannend, er wordt nog steeds overlegd. En ja, omdat dat alles open ligt, eh, zijn, er veel mo uh, zijn er veel mogelijkheden mogelijk, zo maar zeggen. Er ja, was even sprake van uh, nieuwe verkiezingen. Iemand riep dat daar in Roma, maar is dat scenario nog steeds denkbaar als ze er niet uitkomen? Uh, op termijn wel, want op dit moment is het namelijk gewoon simpelweg niet mogelijk. Uh, Napolitano, is dus de president, die zit in, de, in het laatste half jaar van zijn mandaat. En dan mag hij volgens uh, de wet de Kamers niet meer ontbinden. Dus er moet sowieso met deze uh, samenstelling van de Kamer en het Senaat... een nieuwe president gekozen worden. Sterker nog, ze moeten eerst een voorzitter voor de Kamer... en eentje voor de Senaat kiezen. En dan in een gezamenlijke zitting moeten ze een president gaan kiezen. En dan pas kan er eventueel gesproken worden... over het ontbinden van de Kamers en dus van nieuwe verkiezingen. Dus voor, voor de zomer in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. Dat is één ding wat zeker is. We gaan natuurlijk toch eerst proberen om in die onderhandelingen... tot een regering te komen... Um... Ze zijn tot elkaar veroordeeld, dat is duidelijk uit je verhaal. Wanneer beginnen die onderhandelingen en hoe lang gaan die duren, denk je? Nou ja, op 15 maart wordt uh, het, parlement, het parlement officieel geïnstalleerd. Dus dan zou je zeggen, vanaf dat moment zouden we officieel met elkaar onderhandeld worden. Nou, je, je kan je voorstellen dat er tussen nu en 15 maart al regelmatig telefonisch contact zal zijn... tussen de verschillende fracties, om te kijken wat er mogelijk is. Nou, de, de opening van vanavond van Bersani richting, richting Grillo is duidelijk. Um, en ja, en hoe lang die onderhandelingen gaan duren, ja, er is geen pijl op te trekken. Dat hangt helemaal af van de bereidheid van de verschillende fracties om met elkaar te gaan praten. Dus eerlijk gezegd, uh, ik, ik kan er geen uitspraak over doen. Maar het zou best eens heel erg lang kunnen gaan duren. In ieder geval zijn de deuren op een kier gezet... een uur geleden door Berzani, die naar Grillo keek. En wie weet wat dat gaat opleveren. Vanuit Rome, Angelo van Schaik. Dank u wel. Gedonder in eigen politiek huis, minister Blok van Wonen heeft de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd. Althans, dat zegt de Socialistische Partij. Die minister zou een rapport over de gevolgen van de huurverhogingen geheim hebben gehouden. Politiek redacteur Margreet Boer. Verdient minister Blok nog wel het vertrouwen van de Tweede Kamer? Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft zo zijn twijfels. Volgens Jansen heeft de minister een onderzoeksrapport niet naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft bij minstens vier gelegenheden... cruciale informatie achtergehouden voor de Kamer. De minister keek of, alsof het in Keulen hoorde donderen... toen de SP-fractie vroeg naar de effecten van de megahuurvolgingen op de vraag naar woonruimte. Het stilhouden van dit onwelgevallig rapport... komt neer op het onvolledig en onjuist informeren van de Kamer. Om die reden wil de SP-fractie op de kostmogelijke termijn... een debat met de minister zodat we kunnen vaststellen of hij nog het vertrouwen van de Kamer geniet. Dit debat komt er, nog deze week. Want ook de eigen partij van minister Blok, de VVD, wil duidelijkheid. Barbara Visser van de VVD. Ja, de SP, de heer Jansen, geeft aan dat de minister de Kamer... willens en wetens onjuist onvolledig heeft geïnformeerd. Uh, nou, dat zijn grote beschuldigingen. Dus wat ons betreft zo snel mogelijk daar duidelijkheid over. Want de heer Jansen uh, beschuldigt de minister van uh, zaken die uh, wij niet herkennen. U herkent ze niet. Nee, want meneer Jansen refereert aan een rapport wat vorig jaar al is verschenen. Wat bedoeld is, ook door de opstellers, voor een bijdrage en een wetenschappelijke discussie. Daar is het rapport voor bedoeld. En niet voor de discussie voor een doorberekening van het regeerakkoord of het woonakkoord. Het rapport dat de minister zou hebben achtergehouden... geeft informatie over de effecten van de huurverhogingen. Als de huurprijs snel stijgt, dan neemt de vraag naar sociale huurwoningen sterk af, staat er in het rapport... En volgens Janssen heeft Blok deze informatie nooit gegeven aan de Kamer... en er altijd omheen gedraaid. Nou blijkt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken al in 2011... op de hoogte is gesteld door de Amsterdam School of Real Estate... een zeer gewaardeerd wetenschappelijk instituut van bouwproductie... dat die huurverhoging tot aan het marktniveau... een enorme vraaguitval veroorzaakt. Twee tot tien keer een jaar productie van woningen. Nou, dat is gigantisch. En als je dat tot vier keer toe niet mails aan de kamer ook op expliciete vragen van onze kant ja, dan vind ik gewoon dat je de zaak de kluit zit te blazen. De VVD vindt dat de SP veel te grote woorden gebruikt. Het rapport was gewoon vorig jaar ook uh, al openbaar. Dus uh, met een beetje googelen kom je een heel eind. Voor de en Jansen is het niet duidelijk waarom de minister... de informatie waarom gevraagd is, niet gegeven heeft. Uh, Blok is een hele uh, slimme man. Die heeft echt wel, als hij dit gezien heeft, zeg maar, heeft hij moeten snappen... dat dit uh, wel cruciale informatie is. Het, uh, de onderzoekers zijn bijvoorbeeld ook heel erg kritisch over het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau. Dat is het fundament van het regeerakkoord. Dus ik denk dat er uh, um, ja, alle reden is om deze informatie met de Kamer te delen. En sterker nog, dat is de wettelijke verplichting van de regering om alle relevante informatie gewoon onverweld aan de Kamer ter beschikking te stellen. is niet gebeurd. Daarmee zegt u toch eigenlijk dat het de minister uh, niet goed uitkwam om deze informatie naar de Kamer te sturen? Als hij het persoonlijk wist, zeg maar, dan is het een politieke doodzonde. En als hij het niet persoonlijk wist, dan vind ik dat hij gewoon zijn ministerie niet in de vingers heeft. Ik vind ook geen sterk uh, nummer van de minister, maar dat maakt het natuurlijk gewoon voor de beoordeling van het resultaat wel uit. Uh, daarom willen we dat debat uh, hebben. Uh, ik denk dat uh, er alle reden is om, uh, om dit hoog te spelen. Volgens het ministerie is het veel hijsa om niks. Het rapport, is, het rapport is niet uitgevoerd op initiatief van het ministerie. Al heeft het ministerie wel een financiële bijdrage geleverd aan het onderzoek. Later deze week moet de minister op het matje komen in de Tweede Kamer. Straks politiebond NPB is verontrust over minder plaatsen bij de opleidingen voor politieagent. Dit is mooi bij de AWB staan er nog files. Jazeker, er staan er nog 16, Tim. Het gaat wel snel de goede kant op, hoor. Want als je ze gaat optellen, kom je net niet op 60 kilometer. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en de Merand staat 7 kilometer door een ongeluk. Op de parallelbaan bij Utrecht op diezelfde A12 staat ze richting Den Haag... voor het knopend Oude Rijn ook 2 kilometer file door een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht. Dit is het NOS Radio Journal met Tim Overdiek. Spelletjes, samenzang, een boek, ja. Onder het motto Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning, zijn er allerlei leuke dingen bedacht rond de troonswisseling. Maar er is ook veel kritiek op, omdat het niet echt creatief zou zijn. Verslaggever Arno Leblanc ging eens even kijken of dat beter kan. We moeten knutselen. Dat is het hele thema. Samen dingen maken met elkaar. We gaan zingen. Veel mogelijk mensen uit ons land tegelijkertijd een lied zingen. We krijgen een boek. We hebben de ambitie dat dit boek gratis kan worden aangeboden aan alle huishoudens van ons land. En er is een motto. Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor onze koning. Dank u wel. Dank je Ben. Bij reclamebureau Everybody Likes Penguins... snappen ze wel dat het plannen maar een mager applausje kreeg. Je wilt Olympische Spelen hebben natuurlijk... omdat de hele wereld er naar je kijkt. Dat kost geld, dat is gedoe. Dit, dit gaat toch gebeuren. Laten we dan zorgen dat de hele wereld dat sprookje meemaakt. En ja, mensen willen hoe zeg je dat, kwijlen voor die televisie. We willen een traan. Toen het aangekondigd werd door de koningin... toen zei Rutte al iets van... we het wel sober houden... wat past bij deze tijden van crisis... Terwijl dit juist een kans is om het groots aan te pakken en een sprookjeshuwelijk neer te zetten... Uh, wat internationaal aandacht krijgt en vestigt op Nederland. Hugo, Jill en Juliette, het kan dus veel beter, begrijp ik. Jullie zijn een reclamebureau, hebben verstand van marketing en van campagnes. Kom eens met een veel beter alternatief. We hebben natuurlijk een paar mega bekende werelddj's. We hebben nog even over André Rieu uh, nagedacht. André okay. Rieu en Alman van Buren. Goede een combinatie. Ja. Goede mix maken, het is af. Het leukste voor het volk lijkt me gewoon uh, wat je op een verjaardag doet: een rondje geven. Dus een rondje van de koning. Dat iedereen uh, een drankje krijgt. Nou, even dat motto, hè? En wat denk je je jij? Het lang en gelukkig. vind ik ook heel mooi. Ze leeft er nog lang en gelukkig, trouwens. Ja. Sluit iets meer aan bij een huwelijk, maar ook bij een koning, leuk. hoor, vind ik. Ja. Je hebt hier die hele dag, hè? En dat is natuurlijk een Nederlandse feest, maar ik vind het ook, we zijn natuurlijk in een crisis. Uh, heel de wereld houdt van, van sprookjes, hè, van koningen en koninginnen. Dit is een real-life sprookje. Uh, dus ik zou willen beginnen met een, een ontbijt. En dat is volgens mij op Chinese time, prime time. En dan moet daar de Chinese ambassadeur zitten. Of, uh, uh, en, en dan moet er, die 1 miljard Chinezen moeten dan... En dan moet de koningin, of de koningin hem even met stokjes eten of zo. Ik zou, ik zou gewoon een theater van maken wat de hele wereld meekijkt... zodat het de, de grootste reclamespot voor Nederland wordt even zodat we in één keer uit de crisis zijn... dat al die Chinezen denken van... Nederland, oh, wat mooi. En daar dan een foto van maken, zoals de Chinese toeristen tegenwoordig doen. De politie gaat minder nieuwe agenten opleiden. Door het samengaan van alle korpsen in de nationale politie... zijn er ruim 2000 politiemensen te veel in dienst. Rob Luijten vanmiddag van de nationale politie. De mensen die al bij de politie werken, die blijven werken. Die krijgen geen ontslag... Die mensen die blijven hier werken en we zullen ook een natuurlijke uitstroom krijgen. En dat betekent wel dat we naar een nieuw streefgetal werken. Dus het is niet plotseling. Wij wisten al lang dat wij 52.000 mensen hier hebben en die werken hier. En we hebben een nieuw streefgetal. Dus minder mensen in een opleiding. Han Busker van de Nationale Politiebond, goedenavond. Goedenavond. We hebben de afgelopen uren verschillende dingen gehoord. Eerst horen we dat de opleiding geen enkele nieuwe student meer aanneemt. Later zou het gaan om een gedeeltelijke opleidingstop. Wat is er aan de hand? Nou ja, in ieder geval is er sprake van uh, uh, onduidelijkheid. Wij krijgen van onze bestuursleden en kaderleden te horen dat er overal in het land gecommuniceerd wordt, binnen de politie zelf dus, dat er een studentenstop wordt ingesteld. En dat er geen nieuwe studenten worden aangenomen met uitzondering van een kleine categorie recherchekundigen. Hoeveel mensen zijn dat? Wat zegt u? Hoe, hoe groot is die kleine groep? Nou, ik, ik, ik ken daar de exacte aantallen niet van, maar dat is een fractie van uh, wat we normaal gesproken aan initiële opleidingen bij de politie hebben. Dus uh, als uh, de politie zegt dat uh, dat gedeelte van de opleiding het grootste gedeelte is, dan is dat niet waar. Nee, ik ze... denk onder de de 10%. Oké, okay, want ze hadden het over een opleiding die gewoon doorgaat voor zo'n duizend mensen die bezig zijn. Nou, de mensen die bezig zijn, eh, volgens mij wordt er niemand van de opleiding gehaald. Nee, maar ook voor de mensen die de belofte is gegeven dat ze kunnen beginnen aan die opleiding? Ik heb een concrete casus van iemand die zijn baan opgezegd heeft, die zelfs al verhuisd is en te horen heeft gekregen dat het niet doorgaat. Wat, dus wat ons betreft alle aanleiding om de minister aanstaande donderdag in het overleg erop te bevragen. Ja, want op de Facebookpagina van de politie lezen wij bijvoorbeeld dat ze nu in contact zijn met kandidaten... die voor de instroommomenten in een procedure zitten. Maar hoogstwaarschijnlijk zullen er in 2013 na mei geen opleidingplaatsen meer zijn. Dat, dat is toch volgens mij een, een stop op de opleidingen. Hoe, hoe lang zou die moeten gelden volgens u? Nou ja, wat ons betreft moet er helemaal geen opleidingstop komen. Want het is om drie redenen niet verstandig om dat te doen. In de eerste plaats is het niet netjes in de richting van de mensen die al uh, de belofte hebben dat ze de opleiding mogen starten. In de tweede plaats ga je dan zorgen dat de politieacademie die eerst uit zijn voegen barstte, vervolgens uh, niet weet wat ze moeten gaan doen. En in de derde plaats is het hartstikke slecht voor de politie. Omdat wij te maken krijgen met een enorme uitstroom die binnen vijf jaar op gang komt. Dat er tussen de 15 en de 20.000 politieagenten weggaan. En die moeten vervangen worden en daar moet je nu al mee beginnen. Dus wat ons betreft geen opleidingsstop. En waar zitten dan die 2000 boventallige collega's waar dan nu uh, over wordt gesproken? Ja, dat zijn collega's die tot allerlei wetgeving is gewijzigd in de afgelopen jaren. En het langer doorwerken is gestimuleerd. Uh, hebben gewacht met uh, stoppen bij de politie. Iets langer hebben, uh, blijven doorwerken. En in de berekeningen, nu dus laten zien dat we net iets te veel politieagenten hebben op basis van de financiën. Want laat helder zijn, we hebben niet te veel politiemensen als het gaat om het werk wat er moet gebeuren. Want zelfs met deze financiële uh, tekorten en dus te veel politieagenten is het nog steeds zo dat we het werk niet aankunnen. Wat mij toch niet helder wordt in deze hele rekensom: 2000 politiemensen te veel op het totaal. Um, een opleidingstop over vijf jaar, zegt u, zijn er zo'n 10, 12.000 mensen die uitstromen. Waardoor er een, een gat zou komen ontstaan als je die niet voldoende uh, in aantal opleidt. Waar wringt hier de schoen? Waar gaat het fout? Nou, volgens mij wordt er alleen maar met de financiële bril gekeken. En naar het jaar 2013 en niet verder omdat nu de nationale politie is begonnen en na een rekensom van al die korpsen bij elkaar tot de ontdekking komt dat er 2000 mensen boventallig zijn? Nee, ik hoorde in de inleiding van het gesprek even iemand zeggen dat inderdaad uh, het al eerder bekend was dat er een overschot was. Dat overschot is er alleen maar omdat de politie sterkte, in financiële zin, is vastgesteld op 49.500 collega's. Was u dat ook bekend? Dat was al bekend. Dat is in de Kamer ook bekend. En daar ageren wij ook al jarenlang tegen. Je moet de sterkte baseren op het werk en niet op financiële middelen die het hebben geschikt. Dus als er nu veel mensen uh, worden teleurgesteld... omdat ze uh, niet mogen beginnen aan uw opleiding... en een uur geleden hadden we iemand in de uitzending... die al een jaar bezig is een aantal toezeggingen heeft gekregen... de brief zwart op wit heeft gekregen... dat de intentie bestaat om hem uh, in dienst te nemen. Alleen het arbeidsvoorwaardengesprek was nog niet gevoerd. Die is teleurgesteld. Gaat u voor dit soort mensen? Hoeveel mensen de, om hoeveel mensen gaat het, denkt u? Nou ja, Ik denk dat we uh, uh, dit jaar om en nabij de 1500 politieagenten in zouden nemen. Iets minder dan vorig jaar, dat was ook wel bekend. Maar uh, ja, wij gaan de minister in ieder geval om opheldering vragen. En wij zullen de minister ook adviseren om dit niet te doen, omdat het op termijn uh, uh, paard achter de wagenspannen is. Maar u hebt dat al eens een keer gezegd, begrijp ik dus. Ja, de, de minister kent onze opvattingen op dit dossier, absoluut. Ja. Maar we zullen donderdag ook eens even opheldering vragen of hier nou alleen maar sprake is van miscommunicatie... en hoe dat dan kan dat dat zover binnen de politieorganisatie al bekend is. Als het geen miscommunicatie is, wat is het dan wel volgens u? Nou ja, ik kan niet voor de minister spreken uiteraard... maar het lijkt erop dat hier toch wel degelijk vanuit de politieorganisatie... een signaal is afgegeven. En dat wil ik ook wel duidelijk even weten. Want waar rook is het vuur, zeg ik dan maar in dit geval. Hoe bedoelt u dat? Nou, wat ik daarmee bedoel is uh, dat ik niet gek zal staan te kijken... als er straks een brief komt waarin gezegd wordt dat het uiteindelijk wel tot een uh, stop komt. En ik wil dat op voorhand eigenlijk graag weten, want er is een hoop onrust onder onze leden. En die onrust gaat u overbrengen komende donderdag, is dat overleg, neem ik aan? Dat is komende donderdag, dat klopt. Het overleg tussen de bonden en minister Opstelte. Han uh, Busker van de Nationale Politiebond, ik dank u. Graag gedaan. In Den Haag is de blik op donderdag gericht. Niet alleen op dat gesprek tussen de minister en de politiebonden... maar ook vooral op de cijfers van het Centraal Planbureau. Die komen dan met uh, uh, nieuwe ramingen over de Nederlandse economie. Hoe groot is het gat in de begroting? Hoeveel zou er extra bezuinigd moeten worden? Daar draait het om. In ieder geval gaat minister van Financiën Dijsselbloem... morgen op tournee in de Tweede Kamer. En dan zit klaar op de perstribune Joost Vullings. Goedenavond. Jazeker. Goedenavond, Tim. Die, die, die spanning loopt op. Hè. Zijn er mensen bijvoorbeeld uh, Dijsselbloem die al meer weten... over deze de belangrijke CPB-cijfers? Ja, dat zou je denken van dat onze minister van Financiën... het toch al een beetje voorinzagen krijgt. Maar ze zeggen allemaal, dat is niet het geval. Ook bij het CPB zeggen ze dat. Want ze willen nog eh, tot het laatste moment rekenen alle laatste cijfers in het model stoppen en dan één keer op enter drukken... en dan rollen al die getallen eruit. En dat zal morgen gebeuren. En dan worden ze donderdagochtend openbaar gemaakt... op de website van het Centraal Planbureau. Maar goed, alle financiële rekenmeesters in de Tweede Kamer... kunnen zelf ook een beetje rekenen. Weten wat de meevallers zijn, weten wat de tegenvallers zijn. Dus ze gaan er allemaal vanuit dat we volgend jaar... nog steeds boven de 3% begrotingstekort zitten. En dat willen we niet. Kortom, er moet extra bezuinigd worden. Ja, dat is dan een pijnlijke opdracht voor de coalitiefracties. Zit de, zitten de VVD en de PvdA op één lijn in dat opzicht? Ja, het is nu helemaal afgesproken. In 2014 uh, gaan we onder die 3 zitten. En het is natuurlijk ook zo, de VVD is de partij van de financiële degelijkheid. Die willen die 3 nooit loslaten. En Jeroen Dijsselbloem, die is van de Partij van de Arbeid. Bij die partij hoor je natuurlijk wel eens andere geluiden. Moeten we nou wel zo hard bezuinigen? Maar ja, inmiddels is Dijsselbloem tot grote hoogte gestegen. Voorzitter van de Eurogroep uh, in Europa. En het zou toch wel heel gek zijn dat als hij als voorzitter van die groep zeggen, de regels uh, aan zijn laars zou lappen. Hij moet het goede voorbeeld geven. Maar vandaag hebben we wel even gesproken met Diederik Samson... van de Partij van de Arbeid en met zijn collega Halbel Zelstra van de VVD. En dan hoor je wel nuanceverschillen. Nou, we moeten de cijfers even afwachten voor donderdag. Uh, en ik vind dat we problemen moeten oplossen als ze zich voordoen. Uh, u weet dat wij als VVD hechten aan het op orde brengen van de Nederlandse begroting. En dat uitgangspunt zal altijd gelden. Maar wat dat inhoudt, dat zal donderdag pas blijken als de cijfers bekend zijn. Is dat 3% heilig? Voor ons is 3% altijd een duidelijke streep geweest. Uh, wij moeten uh, structureel naar een begrotingsevenwicht toe. En dat zal ook de lijn zijn die de VVD, daar waar het CPB-cijfers betreft, zal handhaven. Laten we eens kijken wat er... Uh, donderdag ligt. We weten wat de, wat de opdracht is, maar die gaat verder dan alleen begrotingsevenwichten en tekorten. Die gaat ook over werkgelegenheid, die gaat ook over een economie die zich moet herstellen, uh, een bouw die zich weer, weer moet oprichten uit een recessie. Uh, we hebben een hoop tegelijkertijd te doen, uh, dus laten we kijken of we dat op de meest verstandige wijze kunnen doen. Ja, je hoort het verschil. De VVD legt de nadruk op de overheidsfinanciën. Die moeten op orde komen. En de Partij van de Arbeid ja, die zegt dat we moeten ook kijken wat het allemaal betekent voor de werkgelegenheid. Maar uiteindelijk gaat het politieke gevecht dus niet of er bezuinigd moet worden, maar hoe er extra bezuinigd moet worden. Donderdag weten we hoeveel. Uh, maar het zal sowieso pijnlijk worden want er is de afgelopen jaren al zoveel bezuinigd dat ieder miljard extra verschrikkelijk veel pijn gaat doen. En is dat dan ongetwijfeld ook iets wat op tafel gaat verschijnen als minister Dijzerbloem van Financiën op bezoek gaat bij de oppositiefractie? Kan hij dan al dingen op tafel leggen. Nou ja, hij, hij zal waarschijnlijk ook zeggen, ik moet die cijfers nog afwachten. Uh, formeel gaat het over procesafspraken. Maar goed, het kabinet heeft ook geleerd van het woonakkoord. Uh, uh, goede contacten met de opposities en goudwaard. Dus dit is ook een soort investering. En wat hij gaat doen, is gewoon uitleggen. Nou, uh, donderdag komen die cijfers van het CPB. Ik denk dat hij wel achter de schermen zo eerlijk is om te zeggen van ja, waarschijnlijk moeten we extra bezuinigen. Dat gaan we als kabinet verzenden, die extra bezuinigingen. Met behulp van de regeringsfracties, uh, VVD en Partij van de Arbeid. En dan dan komen wij dus als kabinet met een voorstel... en dan geeft hij de politieke boodschap aan de oppositie af. Maar dat, dat voorstel is niet in beton gegoten. Daar mag u dan hè, op amenderen. Daar mag u dan wijzigingen in aanbrengen. Want we begrijpen dat we u nu eenmaal nodig hebben in de, in de Eerste Kamer. Wat hij dan wel zijn vraag is, als hij dan gaat wijzigen moet je ook daar wel geld voor meebrengen. Want zo wel gaten in de begroting schieten. Zo van, dat willen we niet. En waar het geld dan vandaan moet komen. Ja, je daar geen zorgen over maken. Dat probeert hij natuurlijk de oppositie wel duidelijk te maken. Van, als je iets wil veranderen, moet je ook geld meenemen. Er wordt vooral politiek rekenen met die cijfers van het CPB. Ja. Het worden weer spannende tijden. Dat een zeker. jaar geleden, weet je nog, zaten we hier ook. Ja. CPB, en toen zaten we eh, ongeveer een dag later in het katshuis En toen was het in één keer weer een verkiezingscampagne. Ik wil niet zeggen dat het kabinet gaat vallen natuurlijk, Tim. Maar het worden wel spannende tijden. Het is toch even genoteerd. gedoteerd dus je wel. Dat brengt ons in ieder geval aan het eind voordat Joost verder gaat speculeren van deze uh, NWS Radio 1-journaal-uitzending. Ik wens u een prettige, uh, is het is dinsdagavond. Joost Eermans, goedenavond. Zeker Tim, goedenavond op deze dinsdagavond. Het is onrustig in voedselland. Uh, jij twittert er ook over trouwens vandaag Tim. Je zei zolang er geen paardenvlees in Sprinkles worden aangetroffen. Springles, sorry. sorry. Daarom, ik denk, laat dan ik dan nog geen reclame. Klagen. Nee, dan hoor ik jou niet, uh, zul je mij niet horen klagen, zeg je. Nou, uh, klagen hebben we het gisteren eigenlijk genoeg over gehad in de show. Uh, dat was gisteren. Vandaag wil ik het over de voedselproblematiek uh, hebben. Kijk, uh, de balletjes van Ikea. Uh, eieren, olijfolie, waar geen olijf in zit. De plofkip. Het gaat maar door. En eigenlijk neemt ons vertrouwen in het voedsel iedere dag een klein beetje af. Misschien zelfs ongemerkt. En we lijken er trouwens als Nederland ook nog een vrij prominente rol in te spelen in die voedselschandalen. En ik zeg, het is tijd voor het zwaarste middel. Uh, de parlementaire enquête zou goed zijn om de hele voedselketens op zijn kop te zetten... om die eens goed te bekijken en door te lichten. Waar komt ons eten nou precies vandaan? Waar zitten de fraudeurs enzovoorts enzoverder? Gisteravond zei ik stoppen met klagen... maar nu zeg ik we moeten wel waakzaam blijven, Tim, over ons eigen voedsel. En daarom roep ik de Tweede Kamer op om een parlementaire enquête in te starten... naar de hele voedselketen. Doet u mee als u wil? Uh, hashtag eens, hashtag oneens zijn de reacties op Twitter. En u kunt mij ook gratis opbellen. Dat kan via 0800 1121. En u bent live in avondspots. avondspits. Excuus. En dat allemaal zometeen na het nieuws gepresenteerd vanavond door Dorald Megens. Tot zo. Radio 1. Het NOS-journaal. Drie verdachten van een mishandeling in Oosterhout hebben zich gemeld op het politiebureau. Het zijn twee jongens van 17 en één van 18 uit Oosterhout. Volgens de politie kwamen de drie met hun ouders en advocaten naar het bureau. Ze zijn direct aangehouden en ze zitten vast. De beurzen in heel Europa hebben negatief gereageerd op de uitslag van de Italiaanse verkiezingen. Beleggers zijn er niet gerust op dat er in Italië een daadkrachtige regering kan worden gevormd. De beurs van Milaan ging met bijna 5% onderuit. Madrid leverde meer dan 3% in. De AIX eindigde bijna 1,5% lager. In Noord-Brabant, Gelderland en België zijn bedrijfspanden en woningen doorzocht... in een onderzoek naar belastingfraude met vlees. Toem zegt dat, het, uh, dat een vleeshandelaar mogelijk honderdduizenden euro's verdiend heeft... door zwart grote hoeveelheden varkensvlees te leveren aan vooral Chinese restaurants. In totaal zijn er zes verdachten. En de vliegtuigbom die vanochtend op het terrein van het vliegveld in Eelde werd gevonden... wordt morgen tot ontploffing gebracht. Het explosief is zo verweerd dat de bom heel voorzichtig moet worden behandeld. Alle huizen en bedrijven in een straal van 500 meter rond het vliegveld Eelde... blijven tot die tijd ontruimd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is vrijwel overal bewolkt en vanavond en vannacht houden we bewolkt weer. De temperatuur daalt naar plus 1 en er is maar weinig wind. Morgen begint de dag bewolkt, maar in de middag kan het vooral in het noorden van het land opklaren. Het blijft overal droog en de temperatuur stijgt na 3 graden in Zuid-Limburg tot 5 graden in het noorden. En mocht de zon de hele middag schijnen, dan kan er nog een graadje bijkomen. De wind waait morgen uit het noordoosten, is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. Aan de zuidwestkust haalt de wind net windkracht 5. Namorgen blijft het droog en rustig weer als gevolg van een hoge drukgebied in onze omgeving. Vanaf donderdag wordt het wat minder koud, overdag 6 à 7 graden. En s'nachts houden we temperaturen rond het vriespunt. AMWB ah, Verkeersinformatie met nog een achttal files... zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral bij Utrecht loopt het vast en in Twente. Eerst Utrecht op de A12 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunten Lunette en de Meren staat 7 kilometer. Er is daar een rijstrook dicht. Op de parallelbaan richting Den Haag bij Utrecht loopt het ook vast. Tussen de knooppunt de Lunette en Oude Rijn staat 4 kilometer. En dan in Twente. Op de A35 vanuit Enschede naar Almelo loopt het vast door een ongeluk. Tussen Enschede-West en de afrit Twentekanaal staat 4 kilometer... Hier is de linker. rijst ook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Parlementaire enquête naar onze voedselketen. Ja, geen zwart-wit, maar alle kleuren komen aan bod... in het opinieprogramma van Radio 1. Dit is Avondspits... Bel WNL 0800 1121. Hartelijk goedenavond. De voedselschandalen volgen elkaar in rap tempo op naar de plofkip. Het paardenvlees, nu weer de biologische eieren die niet biologisch zijn... en ik ben het met Bart van Opzeeland van de ware autoriteit eens... dat dit allemaal nog maar het topje van de ijsberg zal zijn. Bier met water, olijfolie zonder olijven en geur en smaakstof... in alle producten waar zogenaamd 100% vers fruit in zit. We weten niet meer wat we eten en wat we drinken. Ik heb nog maar weinig vertrouwen in onze voedselketen. Tijd voor een grondige doorlichting. De voedselsector heeft geen subsidies nodig, maar een parlementaire enquête. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van Avondspits. Parlementaire enquête inzetten naar onze voedselketen. Wat vindt u ervan? Te zwaar? Of vindt u het juist hard uh, nodig? Wijnand twittert uh, meteen als eerste ook Avondspits oneens. Goed dat dit nu naar boven komt, maar we moeten zorgen... dat het paardenvleesprobleem geen hype gaat worden. Nou, ik vrees dat we juist van hype naar hype zullen slingeren... als het zo doorgaat, uh, Wijnand. Uh, Gaston Gelissen, zeg mij, maar, Eertmans. Eens, laten we dan meteen de gehele voedselketen op duurzaamheid doorlichten. En Leonard Faber twittert oneens. Een enquête heeft alleen zin als er een link is met de rol of het beleid van de overheid. Ik weet niet in welke wet dat geschreven staat, maar daar ben ik het niet mee eens. U kunt bellen 0800 1121. De lijnen staan helemaal vol, maar blijft u dan zeker proberen als u ons nu uh, belt. En u vindt uh, de ingesprektoon. We gaan naar de eerste beller, Martijn Knollema. Die komt uit Roermond. Goedenavond Martijn. Ja, goedenavond uh, Joost. Welkom. Ik ben, het, uh, I, ik ben het eens met jouw stelling. Ja. Um, ik denk dat, uh, uh, nu dit eigenlijk per toeval aan het licht is gekomen met dat paardenblees, ik vermoed dat als je er echt in gaat voeten, dat het het topje van de ijsberg uh, blijkt te zijn. Ja. En ik, en ik denk dat in een, uh, in een wereld waarbij uh, voedsel en overgewicht uh, hele belangrijke uh, topics zijn op dit moment, ja. dat, uh, dat het belangrijk als ooit is dat we weten wat we naar binnen proppen. Ja, we eten er volgens mij geen, geen hap minder om. Maar, maar je vraagt nee. je wel af hoe lang, hoe lang gaat dat? Voordat mensen aan ja. blok gaan stoppen met bijvoorbeeld vlees eten? Ja, nou ja, op zich is, zou, zou dat wat minder vlees eten niet zo'n probleem zijn. Exact. Ik bedoel, zelf, zelf kies je steeds meer voor toch proberen wat meer voor biologische producten en dergelijke. Die kiezen omdat je ook niet vertrouwt dat er niet. Ja, dat dacht ik. Producten maar, maar Martijn, nou ja, dat is ook, een, is ook een financieel plaatje aan. Maar ja. Dat kan niet iedereen. Nee, dat aan. klopt. Maar ik, ik dacht altijd dat ik biologische eieren kocht. Dat, dat was, vond ik heel prettig. Maar dat bleek ja. misschien, ik weet niet of het, of het nou echt zo is in Nederland, in ieder geval Duitsland, is dat helemaal niet biologisch, joh. Ja, dat is, zeer, dat is natuurlijk zeer schadelijk. Want dat lijkt me. Daarmee zetten ze, hun, ja, zetten ze hun eigen keurmerk, zeg maar, mee op de tocht. Ja. Alles wat niet biologisch is, als je daar eens in gaat duiken... dan heb je volgens mij een veel grotere kans dat je ja, onregelmatigheden tegenkomt, omdat je dat biologische label gaat, gaat onderzoeken. Ik denk Precies. dat je die als laatste moet pakken. want Die hebben echt iets te verliezen. Die ja. anderen hebben niet zoveel te verliezen. Martijn Knollema, dank voor het bellen reactie geven aan Avondspits. 0800 1121 of hashtag eens, hashtag oneens. Ik geef u naar, naar Querijn Bolle. Hij is van de Alles is Verantwoord Supermarkt, de ketenmarkt. Goedenavond, Querijn. Markt met een Q, zeg ik dan, hè? dat is jullie, jullie naam. Wat vind jij? Ja. Uh, jullie zijn die hele verantwoorde keten, uh, daar, daar kun je zo meteen nog wat over vertellen. Maar in de eerste plaats, ben je het eens met mijn stelling of niet? Nee, ik ben het niet eens met die stem, met stelling. En dat is niet omdat ik niet vind dat het systeem het drastisch moet veranderen, want daar hm. ben ik het helemaal mee eens. Ik vraag me alleen af of een parlementaire enquête of dat nou het beste middel is. En de reden dat ik dat zeg is dat ik uh, me afvraag of niet uh, uiteindelijk de uitkomst eigenlijk nu al bekend is. Uh, dus als je nu gaat onderzoeken van uh, hoe, hoe zit dat nou precies, dan kom je erachter dat er maar een paar supermarktbedrijven de hele markt in de handen inmiddels hebben. He, we, we hebben ja. de Comar, de EDA, de C1000, de Super de Boer, die zijn we in de afgelopen jaren ook alweer verloren. En dan is het de vraag, uh, uh, zijn die, die, die paar ketens die overblijven, zijn die niet gewoon uh, gebruik of misbruik, hoe je het zou willen zeggen? ja van hun macht aan het maken. En, ja. en, en, en het antwoord daarop is ja. Ze proberen ja. hun winsten te optimaliseren. En die druk die leggen ze ergens anders neer in, in de keten. En dan zie je dat er, dat, dat er rare dingen kunnen gebeuren. Ja, ik gooi... Maar dat... ja. Nee, sorry, ja, en dat, dat wordt in mijn Naar mijn inzicht wordt, wordt dat de uitslag van de parlementaire enquête. Maar dat weten we nu ook al. De vraag is, wat gaan we eraan doen? Nou, dat is mijn vraag ook aan jou natuurlijk. Ik, ik gooi die enquête in, in, de, in de lucht. Jij zegt niet nodig, maar dan weten we dat probleem al volgens jou. Nou, handelen dan. Hoe komen we, hoe komen we erachter? Of a, ah, die vraag wat jij ja zegt ook zo is. Hè, dat, het, dat het inderdaad uh, zo wordt, wordt uh, eigenlijk gefraudeerd. Ten tweede, hoe komen we er vanaf? Ja, nou ik, ik, ik denk dat, dat transparantie het, uh, het belangrijkste is. Dat, uh, dat, dat uh, consumenten steeds meer gaan zien hoe die producten nou tot stand komen. Uh, kijk, we hebben nu uh, bijvoorbeeld E-nummers. Dan zien we een E en een nummer. Maar dat heeft totaal geen emotionele waarde. Hmm. He, dus ik weet, ik weet eigenlijk niet wat dat is. Maar als je daar maar achter komt dat als je van dat spe die specifieke stof heel veel zou eten. Eh, dat dat niet goed voor je zou zijn. Nee. dan zou je zeggen: Nou liever niet. En dan heb je als klant ook, uh, ook, de, ook de keuze. En ik denk dat als klanten steeds meer gaan zien. Uh, uh, hoe dat eten tot stand is gekomen. dan gaan ze andere keuzes ja, maar, maken. Maar dan dat, dat werkt direct... dus juist niet. Maar, maar als je mag onderbreken: dat certificeren werkt niet. Ik koop biologische eieren, dacht ik. Dat blijkt uh, niet zo te zijn. Uh, ja, je, je daar, koopt al, daar... olijfolie waar olijfolie op staat... en dat blijkt helemaal niet van olijven te zijn. Hoe ver, ja, hoe, hoe ver weg ben... zijn we dan? Nou, de, de, de, ben ik ben het helemaal met je eens. Het zijn een paar voorbeelden. Met name in die biologische sector is dat natuurlijk uh, echt, echt een schande. Maar dat is, toch, vanuit, maar, het is er... toch, toch totaal dramatisch voor je vertrouwen... in, in inderdaad uh, geoormerkte producten, zeg maar? Absoluut. En, uh, maar, maar ook wat de vorige beller zei... Kijk, eh, misschien zijn dit, dit, dit, dit, dit een paar misstanden en die, die zullen we moeten op oplossen. De vraag is, wat gaat een parlementaire enquête daaraan doen? Maar ik denk dat we het, dat het, dat het iets breder moeten trekken en dus veel transparanter moeten zijn... zodat klanten hun euro niet meer uitgeven aan dingen die ze niet vertrouwen. Dus als ja. jij als producent of als winkel niet heel duidelijk kan maken aan de klant waarom iets is wat het is... Uh, dan vertrouwt de klant het niet en dan nee. moeten ze in euro niet meer bij je uitgeven. En hoe garandeer jij dat? Jij hebt een eerlijke voedselketen, hè? Markt is dan de, alles is verantwoord, supermarkt. Hoe ja. garandeer jij dat er geen producten in de winkel liggen waarmee gefraudeerd is? Nou, mijn, onze beste garantie vind ik altijd zelf... is door een, een persoonlijke uh, samenwerking aan te gaan met de producent. Uh, zodat je ook bij de producent langs kan gaan... met ja. hem kan praten, kan kijken wat er gebeurt... en dan weet je meteen wat voor DNA deze persoon Goeie. heeft. Wil die, een, wil die een mooi product maken? Of wil die, uh, of wil die heel veel geld verdienen? Ja. En, de, en, en er is echt een verschil. Nou, ik... En dan, ja. Nee, ja, echt? en dan vind ik dat nog belangrijker dan een keurmerk. Dat denk als ik een kamer, soms zijn er supermarkten waarbij je, ja, dan moet je ook maar geloven dan, maar dan hangen de video's boven de schappen met, met dit is de, de boerderij waarop de koe, uh, waar de koe is opgegroeid bij wijze van spreken. Dat geeft ja. mij een stuk vertrouwen. Ja, maar dan moet het wel... Ja, dan het moet het ook kloppen. Dat, dat, dat, dat is al ja, ja. punt dan weer. Kwerijn, ik niet. ga je zo nog even spreken. Als je het goed vindt, dan, dan gaan we even naar wat bellers uh, luisteren... die ons uh, bereiken ja. op, op, de, op de lijnen. Kwerijn Bolle hoort u. Hij is van de zeer verantwoorde... voor de supermarktketenmarkt. Uh, de broer van Nico twittert het eens. De consument is slachtoffer van zijn gierigheid en zijn kortzichtigheid... die de productie van voedsel onder grote druk zet. En u luistert naar de stelling die ik vanavond heb. Parlementaire enquête, een zwaar middel dus, is nodig... naar onze voedselketen. Uh, Jan Arie twittert het eens. Ik ga toch maar eens nadenken over de plaatselijke bakker, slager en groenteman. Avondspits. Uh, maar niks kemmer zegt, sorry Eertmans, maar een parlementaire enquête naar nou, de voedselsector is zinloos paardenmiddel. Met gevoel van de stevend. En Stefan zegt ook oneens meer controles en echt handhaven. We gaan naar bellers toe die ons bereiken. Uh, Jan de Wit uit Ede, goedenavond. Ja, Ron. Dag Jan, vertel. Nou ja, ja die, die parlementaire enquête, ja, ik, ik zie de toegevoegde waarde er uh, niet, niet zo van in. Nee. Het meeste voedsel kun je natuurlijk ook gewoon zelf verbouwen. Eigen voedsel verbouwen? Ja, gewoon... Zelf-supporting. Ja, -supporting. je eieren. Ja. Ja, je bijvoorbeeld. Ja, je, je, je weet, als je uit je eigen kippen komen, dan, dan weet je ook waar ze vandaan komen. Maar dat doe jij, begrijp ik, Jan? Ja. Heerlijk zeg, ja. Dat, dat, dat, niet iedereen kan dat natuurlijk, als je op een, op een, in een flat woont. Ja, nou, dat, daar heb je een punt. Alleen, um, kijk in steden als, als Rotterdam en Amsterdam, waar, waar we dan wel van die volkstuintjes hebben. Ja. En die volkstuintjes, dat zijn vaak vakantie, of je ja, moet noemen. Nee, is dus dat is leuk. Een leuk een, een grasveldje om lekker buiten te zetten. Maar je zou het zo kunnen ja. voor, voor doen, zeg maar. vind ik eigenlijk wel een heel aardig punt, Jan. Dank, dankjewel, Jan uit Ede. was zegt Eerdmans uh, oneens. Ieder product voor toelating op de markt onafhankelijk laten testen. Met achterhouden van Marktsample, dat lijkt hem beter. Uh, Maurice Pelzer komt uit Ramsdonk. Marice. Ja, goedenavond ja, uh, Joost. Hai. Ja, ik ben het een uh, beetje oneens. Uh, ik vind uh, dat de voedselketen begint niet uh, bij de overheid begint, maar de voedselketen begint uh, bij de consument. En uh, zolang dat die consument niet bereid is om uh, uh, ja, goed te betalen voor zijn voedsel, uh, denk, je dat, denk ik dat je deze misstanden gewoon blijft voeden. Ja, je bent er heel sceptisch over, begrijp ik. Ja, kijk, ik kom zelf uh, inderdaad uit het, uh, het Raabondse en uh, wij hebben gewoon uh, bij ons in een buurt in slagen, waar letterlijk gewoon de koeien in de wei staan, ja. en waar je, waarvan je gewoon weet, nou, dat, dat is mijn vlees wat daar staat. Ja. En, in het, ja, en daar, betaal je, daar betaal je dan ook uh, voor, He, dat is, zijn dus niet de knallers die in de supermarkt liggen. Ja. Hij is gewoon fatsoenlijk. Vlees is het. Precies. Maurice, dankjewel. 0800, 1121. Ik zeg parlementaire enquête naar onze voedselketen moeten komen. Nog één vraag aan Queerrijn Bolle van de Verantwoorde Supermarkt. Goedenavond, Queerrijn. Je bent er nog, hè? Ja, eh, is, ja, nog? Overigens zit je op een Canarisch eiland, heb begrepen. Dat is, uh, ik begrepen. Dat, dat is niet verkeerd. Um, nou ook je vragen, ik heb soms wel eens het idee dat als het maar lang genoeg doorgaat met de ellende van BSE en de gekke koeienziekte enzovoorts, um, dat je uiteindelijk met elkaar inderdaad erop neerkomt, net als vroeger, dat je je eigen producten gaat verbouwen. Of ben ik nou te zwartgallig? Nou, ik, ik, ik vind het heel leuk, die, de, de inbreng inderdaad van, van de andere bellers. Ja. Uh, dat, dat is zeker een middel, dat is niet voor iedereen beschikbaar. He, dus uh, zoals je al zei, als je op een, op een flat woont is dat, is dat uh, een stuk lastiger. Dus wil je naar iets wat daar zo dicht uh, mogelijk bij in de buurt komt. Hè? Zodat je weet dat het, dat het eten wat je koopt, dat wat dicht bij zijn oorsprong blijft. Ja. En, uh, en ja, dan, dan zal iemand dat moeten aanbieden in samenwerking met, uh, met, met die producent. En ook heel duidelijk moeten maken aan de klant. Wij werken samen om jou een goed product elke dag te geven. Ja. Quirijn, daar, daar wou ik het bij laten. Dankjewel voor je reactie in de avondspits. Merci, Querijn Bolle. Bernard van Hek twittert mij op mijn stelling parlementaire enquête instellen... Naar de, naar de voedselketen in zijn totaliteit, zegt Bernard. Oneens onrechtmatigheden aanpakken, net als alle overtredingen in de handel. Media moet het niet breder trekken... Maar Goedwillenden onderlijden. Hosta Zibeldiana zegt eens. De Nederlandse buurtbarbecue draait voor 85% op paard. Schapenvlees en afgekeurde kip. Dit wordt via de biologische sector verkocht. We gaan naar Saskia Albrink. Zij komt uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Hallo. Ik ben het met je eens. Ja? Ja, helemaal. En dan moeten ze ook meteen even kijken naar al die kip die ze er nog meer in stoppen. Zoals al die E-nummers. Die zijn onafhankelijk van elkaar getest. Maar nooit samen. En in sommige producten zitten wel vijf van en die E-nummers. En je weet niet wat dat samen ja. allemaal in je lichaam doet. Ja, Dus, ik, uh, ik, ja hoor. U let daar altijd op, op de E-nummers? En dat probeer ik wel zo veel mogelijk. Maar dan is er heel weinig wat je nog kan, uh, wat je nog kan kopen. Ja. Plus al die vervangers. Uh, suikervervangers, uh, aspartaan, noem maar op. Uh, de, nou ja, ik kan niet eens meer verzinnen. Maar... Dat is zo slecht. Al ja. die lijfproducten, daar word je eigenlijk alleen maar dikker van. En het, het doet ook nog vreselijk veel met je, met je lijf. En niet in goede zin. Nee, nee Dit, je, je, je, je, loopt, je loopt door die supermarkt en je, eigenlijk is één brok van vertrouwen wat je dan in je karretje schept. Ja, je gelooft tuurlijk. het allemaal wel. En maar ja, maar ja. voor hetzelfde geld is er op grote schaal mee geknoeid. En die kant lijkt op te gaan. Ja, dat ook. Ik, uh, ik drink tussen de middag wel eens zo'n zo melkdrankje, ik zal niet zeggen wat het is, en er staat dan op geen suiker toegevoegd, dan ga je kijken wat ja. er op staat. Nou, er staat er geen uh, sorbitol of uh, aspartaan op, maar wel weer iets, dat ik denk, wat is dat? Ja. Dan ga je het opzoeken op internet en dan is het weer een afgeleide van een of andere chemische suikervervanger. Dus kijk, kijk. kijk. Dus, uh, ja. Ja, zo, blijf je. Is... Nee, goed, maar ja, zo je, blijf je in de gang. Maar je blijft in de gang, Saskia. Bedankt voor je belletje. We gaan even naar Jesse Klaver. Hij is kamerlid voor GroenLinks. En uh, ik vraag hem als eerste... Goedenavond, Jesse. Nee, goede avond. Uh, Goedenavond. Ik vraag jou meteen uh, of je het er mee eens bent. Want jij bent eigenlijk een van die kamerleden die het dan in gang zou moeten zetten. Zeker van een groene partij als uh, GroenLinks. Een parlementaire enquête naar de voedselketen. Hoe zie je dat? Dat zie ik niet zitten. Kijk, nou dan kun je het wel vergeten. Als GroenLinks het niet ziet, dan waar moet ik dan naartoe? De Partij voor de Dieren misschien. Maar, maar vertel, waarom wil je het niet? Ja, voedselveiligheid is het allerbelangrijkste. En wat er nu gebeurt, uh, is echt te gek voor woorden. Ja. Uh, maar volgens mij moeten we geen onderzoek eraan doen, maar nu gewoon actie ondernemen. Ja, weet je, maar, we, we, probleem... we hebben het probleem genoeg in kaart, denk je dan, Jesse? Ik, ik denk het wel. Okay. Uh, ik, ik denk dat er een paar problemen zijn. Uh, de eerste laat ik een, een voor GroenLinks voor de hand liggend punt noemen. Ik denk dat het met regelgeving te maken heeft. Eigenlijk is er heel weinig regelgeving over wat er op etiketten moet staan. He, zodat bedrijven, dus de voedselproducenten, gewoon transparant moeten zijn over wat er in het eten zit. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Ja. Het tweede is: moet, ze moeten veel harder gestraft worden. Op het moment dat ze ja. zich niet aan die regels houden. en dat ze de consumenten gewoon uh, voorliegen, want dat gebeurt er. dan zouden de straffen veel hoger moeten zijn. en dan zouden er hogere boetes ook zijn. Uh, ja, daar vind je mij worden. aan je zijde hoor. Ja. Uh, en ik denk dat we met die, door die stappen te zetten, uh, dat we dan veel verder komen. Maar... Uh, want de parlementaire enquête, ja. Ja, ik zou niet weten wat we moeten onderzoeken... Ja. Uh, waar het parlement heeft gefaald in deze... Nou, dat hoeft niet altijd aan het parlement te liggen volgens mij... maar meer aan de maatschappelijke misstand die, die er is. Kijk, als de voedselwarenautoriteit zelf al zegt, hè, bij monden van de, de baas... van joh, er ja. is eigenlijk maar een topje van de ijsberg wat we nu boven water zien... de rest zien we nog niet eens, dan lijkt me dat nou net wel noodzakelijk om te gaan onderzoeken. Dan zou ik liever willen, dat is een ander punt... de afgelopen jaren is er ontzettend bezuinigd op de voedsel- en warenautoriteit. Eigenlijk op ja. alle inspecties. Die nee, maar dat klopt ook. En uh, ik zou het veel liever willen dat de voedsel- en warenautoriteit onderzoek gaat, veel meer onderzoek zou doen naar de sector. Want je moet je voorstellen, nee, je weet het zelf natuurlijk... Een parlementaire enquête, uh, daar heb je het recht van uh, om mensen onder Ede te horen. Ja. Uh, maar wat er eigenlijk nodig is, is niet zozeer dat we... ...alleen mensen onder Ede gaan horen... ...maar dat er mensen naar de bedrijven toe gaan... ...onderzoekers om te kijken, wat gebeurt daar? Dat lijkt Deze me, ja, tuurlijk, tuurlijk, ook. En dat lijkt me ja. meer een taak van me de voedsel- en warenautoriteit... ...maar de regels okay. zijn echt veel strenger voor die bedrijven. Nou, ik laat me daar op dat punt overtuigen... ...door de, het mail wat je, wat je zoekt. Nou, nou, nou, vraag ik me af, dat ene Europa wat we hebben, Jesse... ...dat is ook zo'n ja. punt, we zien overal de koeien uit... ...weet ik wat, Roemenië het vlees uit, uit, uit... ...waar komt het niet vandaan, Zuidoost-Europa... Ehm. Is dat niet ook een probleem van deze jaren? Dat we, dat we alles maar binnenhalen uit, uit, uit, uit verre landen... waar we het, het, eigenlijk de, or, de, de oorspronkelijkheid niet van kunnen toetsen? Um, ik denk dat het een probleem is dat we niet goed weten waar het vandaan komt. Ja. Uh, ik heb er op zich geen probleem... kijk, jawel, ik heb er wel een probleem mee dat je met dieren gaat slepen door Europa, bijvoorbeeld... Ik denk ja. dat het goed is als je eten zo dicht mogelijk bij huis haalt. Ik, hou er zelf, ik vind zelf het leukst dat ik, dat ik van mijn eigen tomaten uit mijn tuin kan eten, zeg maar. Ja. En, en ik je... denk dat het ook gezond is als je het dicht bij huis hebt, alles. Ja, je eigen kipslachten? Ja. <laughs> ik, weet, ik, weet, ik, zou, ik weet niet of ik er stoel genoeg voor ben. Nee, daar krijg je het al, hè? Precies. Ja, daar krijg je het al. En ik weet ook niet of we dat allemaal moeten doen, onze eigen kipslachten. Dat wordt ook wat uh, gerommeld. Nou, ge ja, ja. We <laughs> worden ja. sneller gerommeld. Uh, maar ik snap jouw punt. Maar als je, maar, maar als je het hebt over Europa. Uh, dan denk ik dat, je, dat ook daar het gebrek is. dat we wel met dieren mogen slepen. Dat we wel alles van, van, van buiten naar binnen mogen halen. maar dat het eigenlijk de regelgeving ook daar. over transparantie van wat komt er binnen. Ja. wat zit er in producten. dat dat ook ontbreekt. En als Zeker. je geen markt hebt. en als je dus. Uit andere hebben landen eten mag halen en wij het mogelijk eten exporteren. Mm. Dan moeten er ook in al die landen dezelfde regels gelden over de kwaliteit. Ik hoop dat het gaat lukken, Jesse Klaver. Bedankt. Dat hoop voor... ik ook. Ja, bedankt voor je reactie hier uh, in Avondspits. Gewaardeerd. Jesse Klaver, GroenLinks, Tweede Kamerlid, reageert op mijn stelling vanavond. Parlementaire enquête naar onze voedselketen is, is hard nodig. Hij is het er niet mee eens. Dus dan heb ik, denk alleen nog Marianne Thieme aan mijn zijde, als het al zo is. Uh, Wim van Kooten zegt Avondspits uh, eens. Wat een verrassing was er niet knollen voor citroenen. En Marjolein Snippen zegt ook eens, we kunnen voor zoiets elementairs als ons eten blijkbaar niet vertrouwen op fabrikanten. Onderste steen boven AUB. En medestander PAF zegt mij ook eens, wij zijn een handelsnatie en juist daarom wordt bij ons in Nederland het vlees vermengd met paard, met slang en zelfs met regenwormen. Ach, bah, het wordt steeds erger. Uh, meneer Wiegman uit Lisse ligt ons eens bij... Ja, goed. ja, goedenavond. Ted Wiegmans, als je mag ik Lisse. Ik uh, ben zelf uh, maatschappelijk verantwoord ondernemer. Ja. Uh, in de handels- en in de productieketen certificeer ik bedrijven. En wat, wat mij mening daarin is, is namelijk dat de, de distributieketen. en de, we noemen het dan maar even de, de grote handelsketen. die vaak de macht in de hele productieketen ja. hebben. vanaf het product tot aan de consument. Men wijst te veel naar of naar de producent. Of naar de, naar de consument. Terwijl juist de handel. Mm -hmm. die heel veel stand hebben van de, van, de, van de distributie. en van de keten. die daar veel meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Okay. En met name ook. de daarachterliggende de, de, de brancheorganisaties. Kijk aan en Je me. ziet dus dat we met z'n allen. op een hellend vlak aan het geven zijn. Ja. Uh, heel veel bedrijven. die denken: nou ja, dat zal maar een worst zijn. Nee. En, en een, een parlementaire enquête. Dat lost hem niet op. Ja. Oké, okay, meneer aan de lijn valt volgens mij af en toe weg. Uh, het zal uw worst, of dat zal mens worst zijn, ik vind hem weer geweldig. Uh, meneer Theo Driesen uit Arnhem, enquête naar de, voedsel, naar de voedselketen. Theo, Dag, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, Joost, vind ik vind het een goed initiatief. Maar, er zit een maar aan bij mij, maar dat, dat, dan wil ik dat dat terug op gaat. Interessant, een, ja. Parlement, uh, een enquête. Bestaat dat? Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Dat, ja, dat, dat weet ik niet. Maar kijk, weet je wat het probleem is? De, hoeveel, volgens mij gaat 150 miljard naar uh, subsidie naar de landbouw. Precies. Ja, nou. Dus da, ja. Dan werkt je ook misdaad in de hand. Nou, ik zeg ook geen subsidies hebben we nodig, maar uh, onderzoek, ja, naar die, naar die landbouwsector. Dat, dat is kijk, wat ik Kijk, weet precies. je wat ook het probleem is, Joost? Hmm. Kijk, mensen in de supermarkt hebben geen keuze meer. Je wordt dat opgedrongen, want je hebt maar drie partijen. Ja, klopt. Dat, dat zei eigenlijk ja. aan het begin bollen. Ja, dat zei hij. Ja. en kijk, weet je waar ik me een beetje drukker maakt. Je hebt geen keuzes meer. Wat moeten wat, wat moet burgers dan doen? Ja, geen vlees eten bijvoorbeeld, of, of gewoon ja, nee, zelf... Nee, maar het gaat niet zelf... alleen op vlees gaan, op kip. Nee, dat, en dat zo, klopt. Dat heb, ik ook breder, dat, dat heb ik ook breder getrokken. Maar dat zou een keuze ja. kunnen zijn. Uh, we kunnen toch niet alles in de tuin gooien? We hebben toch geen zee in de tuin? Geen ook en paarden? Nee. Ja, misschien moeten we daar naar terug. Ja, of naar de paardenbloemen, maar dat, is ook, dat wordt ook eentonig. Nee, dat, dat lukt hem niet. Nou, dank, dank Theo Het wordt inderdaad nog niet zo makkelijk om dit, dit op te lossen... Als we, het niet boven, als we het lek niet boven krijgen van de voedselschandalen. Medestander Paf, zegt mij, eens. Keurmeesters worden helaas omgekocht. Koop nooit meer half om half gehakt, bijvoorbeeld. Want daar zit alles in, van vogels tot reptielen. Oei, ik hoop niet dat u nog moet eten. Uh, Michel Philipsen zegt, eens, uh, oneens... Beter is concurrentie afschaffen en vrije markt terugdringen. Voedsel is eerste levensbehoefte en hoort bij de overheid. Uh, Sjoerd zegt, Eerdmans zelfverbouwen is niet rendabel. Consument wil laagste prijs, gaat ten koste van kwaliteit. Uh, we gaan eens kijken naar de, de bellers nog op de lijnen. 21 parlementaire enquête naar onze voedselketen. Goedenavond Max van der Weerden. Ja, hallo Joost. Ik ben er niet vaak met jij, eens, maar dit keer hardgrondig. Ja. Hoe we het precies aan moeten pakken, dat uh, zie ik ook niet helemaal zitten met dat Europa van ons. Maar we hebben een Europol, we hebben een Europese commissie. Dus waarom komen die gasten niet eens een keertje in beweging? Ja, He? Goeie dus vraag. Het, ja, het lijkt me eerder dat het bij hun ligt om, uh, om deze... Ik vind het een hele ernstige zaak, ja. want het gaat hier over voedsel. Oké, okay, Max, bedankt hoor, want we gaan even de bellens aan, aan de lijn hangen. Die gaan we nu proberen er nog voor zevenen bij te krijgen. Carolien van der Laan uit Huizen. Ja, hallo. hallo. Um, ik ben het niet eens met de stelling, want ik denk, waar hebben we de voedsel- en wareautoriteit voor? Ja, die, daar wordt op bezuinigd en dat, dat merken we. Ja, want ik zou denken dat het hun taak is juist om de... Ja, dan die, die veiligheid ja, en ja, ja, ja. De herkomst van het voedsel bewaken. Maar mevrouw, die controleren aan het eind, als het eigenlijk al te laat is, denk ik. Die moeten dus helemaal naar de oorsprong van waar die producten vandaan komen, waar het misgaat, waar de fraudes gepleegd worden. Volgens mij kan daar alleen maar justitie of zwaarder eh, zijn enquête helderheid eh, inbrengen. En als de voet van ware autoriteit samenwerkt met justitie zonder dat er een enquête voor nodig zou zijn. Dat is ook ja. zo'n zwaar middel. Ja. En dat kost weer veel belastinggeld. Is misschien, nou ja, ik laat me graag overtuigen, mevrouw Van der Laan. Dus misschien is dat het beste middel, de, de, de ware autoriteit samen met justitie. Kijk of ze het, uh, kijken of ze het gaan redden. Dank u wel, mevrouw Van der Laan. Uh, we gaan nog even naar Ralf uit uh, Ettenleur. Goedenavond. Ja, met Ralf Maagant. Goedenavond, Joost. Ja, ik, ik sluit mij eigenlijk volledig aan bij die, die vorige spreekse mevrouw ja. van der Laan. Dus, kijk, jij zou misschien bekend zijn met de Heidelbergse catechismus een citaat. De mens is onbekwaam tot enig goed, als mede geneigd tot alle kwaad. Ik denk dat daar alles in zit. Kijk, Ralf, ik moet het ook bij laten, hadden aan het einde van de show. Ik ga hem absoluut terugluisteren, want ik kom uit een christelijk nest. Volgens mij moet ik hem kunnen reproduceren, maar niet op dit moment. We gaan afsluiten, want u, u merkt, de tune loopt. Er zijn nog mooie tweets te lezen op twittercom slash dan ziet u wie er voor en tegen was. Nu gaan wij u verlaten voor Kunststof zometeen met daarin Schrijver en columnist Leonard Vijver. Ilja Leonard Vijver zelfs. Vannacht zijn onze vrienden van de nacht er ook weer vanaf twee uur met nog steeds wakker en nu al wakker. En daarin Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen over het WK windsurfen, het JSF-debat en advocaat Sidney Smeets. U weet wel van sprongadvocaten over de rechtszaak Vaatstra. Omroep WNL is morgenavond, sorry morgenochtend alweer te zien... vanaf 7 uur op Nederland 1... met daarin Jan-Han Jan en Kuipers, advocaat en Kim Kutter. morgenochtend dus vanaf 7 uur op Nederland 1. Deze en andere uitzendingen van Avondspits kunt u terugluisteren... ook voor de laatste spreker om dat nog eens terug te horen... die spreuk op www.omroepvnl.nl/avondspits. Morgenavond zijn we weer terug vanaf half 7 op Radio 1... met de stelling, hele mooie vind ik zelf, toeval bestaat niet. Laat dat even op u inwerken, ga er vast over nadenken... En morgenavond om half 7... Gaan we in debat. Heel fijne avond voor nu en dus graag weer tot morgen. Tot avondspits. De reclame voor ongezond kindereten moet verboden worden. Ik snap überhaupt niet waarom de voedingindustrie toestemming krijgt... om ongezonde voeding te maken. Bijna alles wat de industrie maakt, maken zij niet om ons gezond te maken. Je moet die kinderen opvoeden. En als moeder zegt dat nemen we niet, want dat is niet gezond... dan moet het kind het aannemen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Het is tijd om het roer om te gooien... en weer te zorgen voor een gezond aanbod... en daarmee een gezonde toekomstige generatie. En uw mening die telt. Als ouders niet bestand zijn tegen het jengelen van kinderen... dan moeten ze naar een opvoedcursus. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.